5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, nieuwe getuigen door flyeractie in Alfa aan de Rijn. Duizenden anti-kernenergiedemonstranten op de Dam. En Nigeriaanse verkiezingen in het teken van corruptie. Het weer vanavond wisselend bewolkt, vannacht helder, het kwikzak tot een graad of drie. Morgen vrij zonnig en een kleine kans op een bui. Het wordt 13 graden op de Wadden en 16 tot 19 graden in de rest van het land.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 Op dit moment kan ik wel melden dat we één mevrouw hebben gesproken... die op het moment daar was dat die aankwam rijden... en die daar al meegemaakt heeft, wat met die Syrische meneer is gebeurd. Dus die mevrouw zit nu al slachtoffer op en daar gaan we straks mee in gesprek. In winkelcentrum Ridderhof in Alphen heeft het winkelend publiek... eerder vandaag twee minuten stilte gehouden. Dat gebeurde om twaalf uur. Ze herdachten de slachtoffers van de schietpartij. Op dat moment was dat precies een week geleden. Na de stilte werd de herdenking afgesloten door een vrouwenkoor. Oh. En zo werden de slachtoffers vanmiddag exact één week na de schietpartij herdacht. Oude tijden herleven na de ramp met de kerncentrale in Fukushima... lukt het de anti-kernenergiebeweging om duizenden mensen op de been te krijgen... voor een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Tegen een tweede kerncentrale in Borselen. En ook de Partij van de Arbeid is nu ondubbelzinnig tegen. Een reportage van Jeroen de Jager. De demonstratie hier begint met Japanse percussie om stil te staan bij de slachtoffers van Fukushima. En opvallend is dat er heel veel jong en oud hier samen is. Bijvoorbeeld deze dame. Nou, mijn zorg was altijd al het afval. Dat is het echt de grootste zorg die er is. En hier de jeugd. Wij uh, we zijn vegetariërs. Dus, uh... Maar ik denk het gaat hier ook om onze toekomst vooral. En nou, daarom staan we hier en het uh... ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik ben nog nooit echt naar een protest geweest. Maar uh, het is, uh, ja, ik denk dat ik toch wel vaker naar uh, dit soort acties ga. Dat dus, uh... ja, is wel goed. Ja, dat ja. ja, is uh, leuk. En daar wordt onder andere gesproken over tweede kerncentrale in Borselen. En is dat een goed plan? Is dat een goed plan? Daarom staan wij hier. En dan komt de politiek het podium op.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 Dat kernenergie eigenlijk niet goed is voor de wereld. Schoon genoeg van kernenergie, dat, dat riepen ze dus. En dat was ook het motto van de demonstratie. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. De Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. Ze zijn de corruptie- en vriendjespolitiek spuugzat. Een paar weken geleden gingen al 50.000 mensen de straat op. Vandaag zou dat er net zoveel geweest zijn. En ook een demonstratie in de hoofdstad Zagreb van buurland Kroatië. Duizenden Kroatische oorlogsveteranen zijn kwaad over de veroordeling van oud-generaal Gotovina. Hij kreeg gisteren 24 jaar cel vanwege wreedheden tegen de Serviërs in 1995 tijdens de Joegoslavië-oorlog. Veel Kroaten vinden dat hij om politieke redenen is veroordeeld. Dan gaan we naar Nigeria. Daar openden de stemlokalen net na het middaguur de deuren. 74 miljoen kiezers moeten beslissen wie de nieuwe president van het olierijke Afrikaanse land wordt. Correspondent Koert Lindijer is in Lagos. Koert, bij de vorige verkiezingen was er sprake van geweld en grootschalige fraude. Hoe verlopen deze verkiezingen tot nu toe? De verkiezingen vier jaar geleden, dat was een soap opera. Dat, dat sloeg echt nergens op. De twee verkiezingsronden die we tot nu toe hebben gehad, vorige week de parlementsverkiezingen en vandaag de heel belangrijke presidentsverkiezingen, die zijn in ieder geval niet met grootschalig geweld uh, hebben die plaatsgevonden, weliswaar toch vandaag weer een bomaanslag in het uh, in het noordoosten uh, van het land, maar. ...binnen de Nigeriaanse context eh, is dat niet grootschalig geweld. Als het gaat om fraude, ja, ik heb een aantal tekenen hier in Lagos gezien. De economische hoofdstad van fraude uit het noorden komen opnieuw berichten van kinderen van een jaar of 10, 15. Eh, die zijn gaan stemmen. Je moet uiteraard 18 jaar eh, zijn. Maar het is zeker niet op zulke grote schaal als het eh, vier jaar geleden was. Uh, plaatsvond. Dus vooralsnog is het oordeel dat deze verkiezingen redelijk eerlijk zijn verlopen. Alles is relatief natuurlijk. Maar ja, het land bestaat bekend om zijn corruptie. Uh, het maakt het eigenlijk uit wie de president is. Uh, we hebben nu een good luck Jonathan. Ja, maakt dat heel veel uit? Uh... De partij van Good Luck uh, Jonathan, de PDP, de Democratische Volkspartij, is de partij van de fraude in dit land. En in die zin uh, zou je kunnen zeggen: als Good Luck Jonathan gaat winnen, en dat wordt over het algemeen aangenomen, dan zal dat niet veel veranderen. Toen hij tijdens de conventie werd gekozen, heeft hij 7000 dollar per lid van de con conventie uitgedeeld om op die partijconventie gekozen te worden. Maar alles heeft hier met patronage en corruptie te maken. Zelf heeft Jonathan gezegd tegen zijn partijleden... alsjeblieft zorg dat ik gekozen word zonder fraude. Hij presenteert zich als hervormer. Ja. Maar of hij dat gigantische corrupte apparaat uh, aankan... daar bestaan hele grote vraagtekens bij. Ja, ja. Goed, tot, uh, tot hoe laat kunnen de Nigeria Nigerianen stemmen? Tot onze tijd uh, uh, is dat 6 uur, dat is 7 uh, uur jouw tijd. En dan moet er binnen 48 uur een, een uitslag zijn. En als die uitslag niet gunstig genoeg is voor Goodluck Jonathan, dan moet er nog gefraudeerd worden en dan gaat het nog iets langer duren. Juist, Koert Linder in Nigeria. Politie en brandweer hebben een gebied in de omgeving van Heusden in Brabant afgezet vanwege een gaslek. Een boer raakte tijdens het ploegen per ongeluk een hoge druk gasleiding. Voor de veiligheid werd de weg gedeeltelijk gesloten, vertelt de woordvoerder van de Gasunie. Het betreft een, een stuk van de provinciale weg, de N267. En dat is zeg maar tussen Heusden en wijk in Haalburg. Die is op dit moment afgesloten. Dat is eigenlijk conform de maatregelen die Gasunie altijd neemt om zeg maar veilig te kunnen werken aan het verhelpen van een, van een gaslek. Ik wil wel benadrukken dat er geen gevaar bestaat voor de omgeving... Uh, maar uit voorzorg uh, willen wij graag uh, ongestoord aan het werk kunnen. En waarschijnlijk is het gaslek vanavond gedicht. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB zit René Passet. Ja, het gaslek trouwens bij Heusden. dat gaat om de provinciale weg N267. Die blijft nog eventjes dicht. De afrit trouwens op de A59 is ook in beide richtingen dicht bij Heusden. Nog wat files door ongelukken en werkzaamheden. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam zaten ze de afrit Bunschoten en de afrit Soes 2 kilometer. De afrit bij Brugge is dicht. Op de A2 Amsterdam naar Den Bosch ging het ook mis. bij Knoop het Oude Rijn, 2 kilometer vielen daar. En nog steeds vielen op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws, politie vindt 50 nieuwe getuigen... door het passante onderzoek in Alfa aan de Rijn. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd... tegen kernenergie en 74 miljoen Nigerianen kiezen een nieuwe president. Dit was het NOS-journaal. Zometeen gaat de NOS verder met het sportforum in Langste Lijn. Zo, dan heb ik hier het nieuwe stylepakket voor u... met onder andere 16-inch lichtmetalen velgen... en exclusieve Alcantara-bekleding.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 En dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja, winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl En dan is Langs de Lijn gaat verder met het sportforum. Met vandaag in de studio Henk Spaan, Mark Lammers en Tom Boot. Eerder, we gaan het hebben over wat voor Tom het moment van de week was. Bayern München ontslaat Louis van Gaal. Um, in eerste instantie mocht Van Gaal het seizoen nog afmaken... maar toch besloot de club hem per direct te ontslaan. Afgelopen weekend gebeurde dat. Joep Heinkens, al twee keer eerder werkzaam bij Bayern München... was al aangetrokken als opvolger. Die komt volgend seizoen. Na overleg met Van Gaal maakt zijn assistent Andries Jonker het seizoen af. Als ik in jouw schoenen stond, dan zou ik het doen. Alles in overweging nemende. En dan heb ik gevraagd. Uh, ja, ik vind het enorm belangrijk dat onze relatie goed blijft. Nou, we hebben wel hoog en we laag bezworen dat uh, dat geen enkele invloed heeft... En dat was eigenlijk voor mij voorwaarde om überhaupt ja te kunnen zeggen. Hey, is hij uh, ja, dan niet solidair, mag je dat zeggen? Of toch eigenlijk wel solidair en doet het dan uiteindelijk gewoon? Ja, het klinkt, uh, het klinkt goed wat hij zegt. Ik denk ook dat uh, verhaal, uh, als, die, als dat verhaal dat zo expliciet heeft gezegd... zal hij hem dat niet kwalijk nemen. Hoewel je het nooit zeker weet. Andere vraag is, moet Jonker dit doen? Mark? Ja, natuurlijk is het een kans van zijn leven om, om deze ervaring op te, te pakken. En uh, ik ben met Henk eens, als dat met Louise zo besproken is, is dat uh, prima. Van Andries kijken, is het gewoon een goede ervaring om eens een paar maanden die eindverantwoordelijkheid te nemen. Ja. Je kunt zeggen, van, is, is het van Bayern München verstandig om, om dit te doen? Nou, geven ze antwoord. Eh, nou ja, ik denk, dat de, als ik clubleiding was, zou ik, dan zou ik ook echt verfrissen en die laatste wedstrijden echt even... als het blijkbaar is wat ze zeggen... dan zou ik echt verver, ver, verfrissen en vernieuwen. En, en... Moet je wel snel nou iemand voor handen hebben... natuurlijk. Ja, voor dat, die laatste Ja, dat zal het probleem zijn geweest. Zo'n schokkeffect is vaak een paar weken. Dus, dus ja, ze hebben al een opvolger. Uh, dus ja. Nou, het is moeilijk iets te zeggen. Maar zoals het nu klinkt, uh, ja, lijkt me het logisch dat hij dat Andries doet. Toch uh, kan Andries ook er dat Hij aan... geen keuze. Want hij heeft voor volgend jaar al een contract voor de amateurs... of iets dergelijks. Dus hij werd gewoon geschanteerd... Of half gechanteerd. Wat hij zegt, uh, ik heb het overlegd met Van Gaal, zou ik nooit doen. Ik zou beslissen of ik doe het of ik doe het niet. Wat heeft hij nou met Van Gaal nog verder te maken? Nou, hij hecht natuurlijk wel, ze trekken echt al heel lang samen op. Ja. Dus bij de KNVB, uh, volgens mij is, uh, bij Barcelona zeker. En nu bij Bayern, dus ja, er is natuurlijk ook nog wel zoiets als vriendschap. En hij had de positie die hij had toch te danken ook gewoon aan Louis Van Gaal? Dat is het dan toch? Ja. ja, maar goed. Dan word je weer gechanteerd. Ik bedoel, als je vriend je iets geeft, dan hoef je geen, niet iets terug te hebben daarvoor. Want anders is het geen vriendendienst natuurlijk. Maar dan mag je toch wel solidair zijn? Ook dat is dan toch een vriendendienst? Ja, maar waarom solidair zijn? Je moet toch ook je geld verdienen? In je de carrière, bedoel en, je? en kijk eens, hij heeft een contract voor volgend jaar. Ja. En dat had hij al, bij die amateurs. Nou, dat contract is weg. En uh, Ken jij zijn financiële situatie? Ik bedoel, wij kunnen er zo makkelijk over praten hier ja, natuurlijk. Dat is wel zo. Ja. Los daarvan dat Van Gaal ontslagen wordt, dat verbaast eigenlijk niemand, denk ik. Had hij niet gewoon moeten opstappen toen hij hoorde dat hij na dit seizoen eruit moet? Ja, dat is ook moeilijk. Nou, maar Van Gaal is natuurlijk heel eerzuchtig. Die denkt van, uh, het lukt me nog wel. Ik, ik ga nog tweede worden, heeft hij nog een tijdje gedacht. Ja. En de Champions League winnen, dat kon ook nog. Maar... <lacht> ja. Ja, ja, dit was niet zijn seizoen. Nee. Mark, zelf de vraag. Had hij niet gewoon op moeten stappen? Ja, dat is moeilijk, want uiteindelijk paalt uh, maar één iemand als hij zelf. En ik denk dat hij echt van overtuigd was dat, dat hij het nog wel recht kon trekken met zijn kwaliteit. En uh, dat is gewoon heel erg tegengevallen. Dus ik denk dat hij. Dat hij echt dacht van die Champions League dus nog mijn, mijn kans. En tweede worden we ook nog. Maar kan jij je als coach voorstellen wat er met je gebeurt als je hoort en je hele spelersgroep dus ook, dat je. Na dit seizoen ontslagen wordt, want dat was het dus eigenlijk. Heb je dan nog die autoriteit de rest van ja, het seizoen? Kan je dan nog ergens aan bouwen? Dat is heel lastig voor ons. Als dat, uh, dat, dat, dat voel je als coach heel goed of je spelers dat nog uh, naar je toe hebben, ja of nee. En dan vind ik die spelers nog wel belangrijk, want daar moet je uiteindelijk mee uh, die wedstrijden spelen. En dat is lastig, daar kunnen wij niet zien. Of dat er zo is. Uh, Louis zegt van wel, uh, nu hoor je van de spelers dat het niet zo was. Ja, dus ja, als je, ik denk dat er maar één iemand, Louis verhaal die had daar die, die beslissing dan uh, met kunnen nemen. Dat is lastig. Maar hebben die spelers zich daar zo uh, even. Zes weken geleden of vier ja. weken geleden is hij laam nog. Dat het allemaal prima, prima ja. ging. Ja. Dat is ook. Ja, ja. dus uh, het is wel zo dat die. Uh, die heuners, die hebben natuurlijk wel met modder lopen gooien. Die ja, hebben zich maar, niet zo netjes gedragen. Nou, dat is belachelijk. Heb je die persconferentie gezien? Dat was nog een oude rekening vereffenen. Dat was, dat was heel duidelijk. En dan zie je hoe er gemanipuleerd wordt. Kijk, Oli Heunus zegt dat het plezier in het voetbal ook belangrijk ja, is. En dat dat weg en, was bij Oli Van Gaal. Hij bracht net, daar hadden we het over, over de spelers die ja. er tegen waren. Ja, als ik Ribery ga vragen en ja. weet ik veel wat... dan weet ik ook wel dat hij het niks vindt. Als hij Zwijnstijk had gevraagd en Laam, die had het precies. Dus zo word je gemanipuleerd. Ja, daar staan ze natuurlijk sterk met drie van die jongens. Er staat in die één, die directeur is. Ja, de en die Ja, ze doen het met z'n drieën. Dus ze kunnen elkaar elke keer een beetje beschermen. Hè. De ene zegt dat een keer en de andere, hè, die beschermt er. Dus het is wel heel zwaar om daar euh, tegen dat soort jongens euh, op te vechten. Is dat nou een mooie constructie uiteindelijk? Want je hoort daar vaak positieve berichten over <lacht> hoe, het, hoe het bij Bayern München is. Maar, maar, maar ook negatieve. Ja, Ik? Kijk, het gaat zakelijk toch heel goed met die club. Ja. Dus het zal best voor Bayern München goed zijn geweest. Om, je bedoelt op Ajax bijvoorbeeld. Ja, ja als, als daar goede mensen zouden kunnen worden gevonden. Hè? Kunnen worden gevonden. Die het willen doen. Die het ook nog wilden doen. Dan ja, misschien in zo'n constructie. Maar heb jij ze al waargenomen ergens in het bos? Nou, ik zoek niet elke dag. Maar... <laughs> nee. Nee. nee, kijk. Hij heeft daar precies het woord: goede mensen. Als je goede mensen hebt, heb je niet eens een structuur nodig of iets dergelijks, dan gaat het lopen. Daarom ik me bij Ajax, nou jij met Ajax kennen Henk, dat de centrale figuur in een sportorganisatie, het primaire product, is de technisch directeur. Nou, zoek daar een goede man voor, een perfecte man. En alles, alle, alle problemen zijn opgelost, volgens mij. Maar ja, wie is dan de perfecte man? Dat blijft dan dus de vraag. Wel ja, maar dat, moet er moet er in... zij, dat moeten dus zij uh, bekijken. En dat is heel lastig. Ja. Ik heb in een column vorige week Piet Keijzer misschien uh, voorgesteld. Ik wil even terug naar uh, Van Gaal. En dan eigenlijk ook meteen door naar een andere coach. Want Gert Heerkes, die belandde in eenzelfde soort situatie als van Gaal bij Bayern. Heerkes bij Willem II. Kreeg te horen van de leiding van Willem II dat hij ontslagen zou worden na dit seizoen. En hij zei toen wel, dan uh, stap ik op. Laten we eerst even luisteren naar het interim-directeur van Willem II, Jan van Es. Nou, of het vandaag was geweest of, of gisteren of maandag, dat maakt denk ik niet zoveel uit. Maar wij wilden niet wachten tot het eind van het seizoen. Alleen staat nu dus uh, John Veskes staat dus voor de groep de laatste vier wedstrijden. Ja, Willem II wilde dat voor de duidelijkheid ook meteen naar buiten brengen. En toen zei Gert Heerkes, dan stap ik op. Um, eigenlijk zelf de vraag als bij Louis van Gaal. Snap je dat? Dat hij dan zegt, dan hou ik ermee op? Ja, dat begrijp ik in dit geval wel. Want uh, wat, wat bezielde dat Willem II om hem nu dan uh, te ontslaan... of om dat nu bekend te maken, dat is toch belachelijk. Laat die man gewoon het seizoen afmaken. En maak het dan bekend als je hem wil ontslaan. Die gewoon echt gewoon uh, heel raar. Ja, want ja daarom, maar om... ik kan me voorstellen dat de club alweer vooruit kijkt. en uh, volgend jaar en al nu daar beslissingen in wil nemen. Want misschien hebben ze het al bij neergelegd als ze de laatste zijn. Waarom maken ze het bekend? Nou, omdat je dan alweer nieuwe plannen kunt maken. Omdat uh, iedereen weet: vanuit komt er een nieuwe trainer-coach en daar moeten we nieuwe structuren op bouwen. Opbouwen. Misschien dat de, dat de reden is van zo'n club. Ik maar kan juist dan schop je toch elke grond onder je coach vandaan... als dat wel, je er dat al wel, wel slecht voor klopt, staat. Klopt. Maar dan is het blijkbaar een lange termijn uh, keuze geweest nu. En niet op korte termijn. Nou, dus hebben ze er al bij neergelegd. Die grond was al uh, weggeslagen, Precies. denk ik eigenlijk. Dus uh, dat maakt niet ver uit. En je kan je ook afvragen... doe ik het niet principieel vanwege de transparantie? Het is zo, nou die zaken. Dan breng ik het naar buiten. En als die... Spelers dan gaan muiten of iets dergelijks. Zegt het meer over die spelers, dan over de coach natuurlijk. Moet je je daarvoor van een zaak laten afhouden? Maar, maar is, is de contract. Uh, was dat eigenlijk afgelopen dit, het eind van het jaar? Dat vind ik ook nee. vaak wel belangrijk. Nee, dan Want dan is je dus echt ontslagen. Ik bedoel, als ja. iemands contract gewoon afloopt. ...dan kun je dan zeggen, luister, je contract ja, loopt is af. Zo. Maar als dat niet is, ja, dan is het natuurlijk wel een andere kwestie. Hoe gaat het aflopen eigenlijk met Willem II als die degraderen? Ja. Stort dan de hele boer in elkaar daar? Ik slecht uh, voor. Uh, dingen niet. Ik, uh, Mark van Hintem wordt de nieuwe algemeen directeur of technisch directeur. Dat weet ik niet. Technisch directeur. Technisch, technisch directeur. Mij. En die ziet het helemaal zitten. Die heeft al een heel plan. Uh, de regio ja. enzovoort enzovoort. Nou, geen baan. Nou, ja, precies. Maar nou, is ik, die... ik denk eigenlijk uh, dat ze het heel moeilijk kregen. ploegen komen bijna niet meer terug. En ik vind het... Op zich ook, ze hebben een hele, ik weet niet, 120 jaar bestaans of iets dergelijks. dus een hele traditie. Maar slecht bestuur en wanbeleid moet ook maar eens gestraft worden. Hey, ik, ik, ik woon natuurlijk in dat gebied, maar als je toch ziet hoeveel clubs daar in een kort ja. gebiedje zitten. Je hebt de RKC, je hebt de Willem II, je hebt de Topols, je hebt de Huis ja. in den Bosch, uh, je hebt de NAC... Ja, misschien moeten ze maar eens even gaan denken om eens een, een nieuwe club te starten, FC Brabant. En, uh, en, en daar uh, zeg maar uh, een heel nieuw team, uh, een club uh, te, te fuseren. Want dan doen ze in één keer meteen mee boven in de Eredivisie. Maar vertel eens waarom dat We... zou lukken, want dat hebben ze in Limburg geprobeerd en dat lukte niet. Nee, omdat er emoties zijn. Maar uiteindelijk ja. zie je altijd, fusies beginnen is heel veel emotie en er is heel veel weerstand. En uiteindelijk gebeurt het toch. <laughs> He, uh, ja, in Limburg uh, gebeurt het uiteindelijk niet. Nog niet, wacht ja. maar, wacht maar. Dadelijk, uh, dan is het een dode opgeschreven. Hetzelfde dus, dus, dus zie je vaak ook in bedrijven. Beginnen ze heel veel weerstand het emotie bij komt kijken. Uh, later zien ze toch de realiteit. En dan denk je van ja, het is toch wel goed. Ze dus zijn vaak fusies, vijf jaar later lukken wel. En uh, ik vind ook niet dat ze moeten opgeven. Uh, maar ik vind een mooi voorbeeld. Twente is gewoon de verantwoordelijke club van de hele regio. En dan kan het nog wel. He, als, je die, als je die regio groter maakt... waar mensen meer betrokkenheid krijgen van de regio, kan het. Maar alleen met Waalwijk... of alleen met Tilburg of alleen met De Bosch... is het toch een stuk. Maar emoties af. in de sport zijn natuurlijk wel een stuk belangrijker... dan emoties in, in uh, willekeurige bedrijven. Omdat je daar ook te maken hebt met supporters... die naar de wedstrijden toe moeten komen. Die dus uh, geld in het laadje moeten brengen. Als je een FC Limburg opricht of een FC Brabant... misschien ben je dan wel een heleboel supporters... Nou, ook ineens kwijt en dan wordt het een ja, heleboel erger. Natuurlijk, nee, maar dan, dan moest je de betrokkenheid... van die supporters moeten, moeten vragen. Maar wat wel heel belangrijk is, denk ik, in de toekomst ook. Uh, die clubs moeten weer van de supporters zijn. En uh, zoals er nu in heeft, de supporter niks te zeggen in een club. Ik denk dat de supporters gewoon via een, een bepaalde stemrecht. of een aandeel. toch meer kunnen meedenken in de club. En dus meer betrokken raken. Dan denk ik dat, dat het weer beter gaat. Maar zolang zij niet betrokken worden. dan voelen ze zich altijd door een bepaalde bestuurders opzij gezet. Als dus je daar betrokkenheid in kan krijgen, dan denk ik dat, er, uh, ja, dat, dat, dat ook die clubs weer beter gaan draaien. Mogen we dan ook eisen dat ze door de alcoholcontrole komen? Mm -hmm. En uh, dat ze de dopingcontrole doorstaan? Ja, kijk, die betrokkenheid. We hadden het uh. net over Willem II. Maar de vorige wedstrijd, dat heb je gezegd, Rode JC. Die verloren ze met 5-4. En de Roda supporters werden gestenigd. Gestenigd met stenen gooit ziekenhuis, enzovoort, uh. enzovoort. Nou, betrokkenheid van dit, dat soort mensen heb ik niet nodig. Nee, maar nee goed, uh, Tom, maar dan heb je het over net tien jongens, of uh, twaalf jongens die dat doen. De, de zit daar wel een, je kunt een grotere groep daarachter uh, bij betrekken, denk ik, als je dat op een slimme manier maar in deelt. volgens mij heb je betrokkenheid niet nodig. Je hebt gewoon goed bestuur nodig. En al die ploegers zijn er aangegaan omdat er wanbeleid was. MVV, de, uh, uh, Willem II, nou, noem maar op. NAC, wat zeg je daarvan? Maar als je dan fuseert, dan kan je ook daarin de krachten bundelen misschien. En zorgen dat er een beter bestuur komt. Ja, maar het is wishful thinking. Want je kijk, je moet altijd een goed bestuur hebben. En waarom moet je daarvoor fuseren? Als je een goed bestuur hebt, kom je rond. En jij zegt net, er zijn zoveel ploegen daar in die regio. Vind ik ook. En hebben die bestaansrecht. Maar op zich is dat niet erg. Want als je geen bestaansrecht hebt, degendeer je gewoon net zoals Willem II. En die komen nooit meer terug. Dus maar dat, ja, dat zal wel jammer zijn. Ja. Vroeger werd er kennelijk veel meer gefuseerd dan nu. Hè. Nu, nu uh, staat iedereen meteen op zijn uh, achterste benen. Maar nak betekent toch ook... Ja. Noad advent, combinatie. Ja. En uh, er zijn toch heel veel voorbeelden van... fusie. Van Fortuna, Sittard is toch ook ja. Fortuna. En uh, 54 met Sittard, weet ik veel. Hoe zou dat, dat komen? Ik dat heb het geen idee. Zo pijnlijk is. Dat, dat weet ik niet. Uh, we kunnen wel... Van alles de schuld geven aan de jaren zeventig. Maar uh, <lacht> ik weet niet of dat hier ook zo is. Ja, meer historie. Slecht, slechter opgevoed. De, de, de mensen. Nou, dat weet ik niet. Maak <lacht> maar grapje. Uh, maar dat weet ik niet waarom dat nu iedereen begint de moord en brand te schrijven bij een fusie. Ja, dan vroeger kon je natuurlijk niet twitteren en dat soort dingen. Dus je kon misschien ook op minder manieren laten ja, blijken. Dat, dat, dat je... klopt wel. Ik ja. denk dat die media daar ook wel een rol in spelen. Nou, die heeft een grotere invloed gehad. Die social media, die iedereen heeft nu een stem. Dat, dat zien we ook in Afrika. Hoe makkelijk nu een opstand te, te regelen is. Ja, daar hebben we allemaal last van. Dat heeft een bedrijf last van, maar ook een sportvereniging. Ja. Dat iedereen daarmee mee kan doen. En daarom zeg ik, ja, dan kun je ze proberen buiten de deur houden. Je kunt ze ook zorgen dat ze de, de, de, een aandeel hebben. Zich betrokken, betrokken zijn. voelen. Ja, een ja. aandeel hebben in, in die club. Dan worden ze ook misschien meer verantwoordelijk. Dan worden ze owner van het plan. Waardoor je dus, maar uh, hoe scheid je de idioten van de echte supporters? Het lijkt me dus een probleem. Ja, nou goed, als je daar, daar maak je dus een, een verantwoordelijke man voor. Die moet die, die, die oh. natuurlijk wel de slimme, Dat is meestal wel de slimme. Die jongens zijn ook niet, die gaan echt niet in zo'n bestuur of in een in hun commissie zitten. Dat, dat, dat doen ze niet. Nou, volgens die redenering zouden we ook zo snel van de laten we zeggen, van die af afschrijven. Dat gebeurt ook gewoon niet. Nee, ik vind die betrokkenheid van dat soort mensen is niet nodig. En de rest... Nee, die niet. Kijk, maar de, de supporters nee, zijn groot. Nee, je hè? moet er gewoon zitten daar, resultaten, man, dus resultaten, resultaten uh, uh, plegen. En dan uh, heb je die supporters altijd. Kijk nu eens naar Rode JC. Die zou moeten fuseren. Ik ben voor uh, fusering hoor, in dat gebied. Maar het is niet doorgaan. Hè. Rode JC doet het perfect nu natuurlijk. We gaan het wat hoger opzoeken in de Champions League. Barcelona en Real Madrid die kunnen zich trouwens gaan opmaken voor een vierluik. Te beginnen vanavond in de competitie, dan woensdag in de beker... en daarna nog twee keer in de Champions League... want ze plaatsen zich allebei voor de halve finale. Barcelona schakelde Shakhtar Donetsk uit... en Real bleek te sterk voor Tottenham Hotspur van Rafael van der Vaart. Ja, zit erop. Nou ja, jammer. Voor het eerst, uh... Voor Tottenham, als je dan in de kwartfinale tegen Real Madrid uitgeschakeld wordt. Wel kansloos natuurlijk, maar uiteindelijk uh, ja, zijn we natuurlijk dik tevreden. In het begin een paar keer net wel, penalty net niet. Ik, weet niet, ik heb het niet goed kunnen zien. Maar uiteindelijk uh, ja, het is de voetballer gewoon wat makkelijker. Maar we hebben er alles aan gedaan. Ik denk dat het op zich wel een leuke wedstrijd was om naar te kijken. Dit smaakt natuurlijk wel naar meer, dus uh, dit wil je elk jaar. En, ja, het, wordt nog een, het is nog een lange competitie voor ons, maar uh, ja, we hebben alle vertrouwen. Ja, dat was Rafael van der Vaart. Um, het Spaanse voetbal uh, domineert op dit moment. Eén uh, in de halve finale van de Europa League... en twee dus in de halve finale van de Champions League. Nou ja, om over het Spaanse elftal maar te zwijgen. Mag je de vergelijking trekken tussen Real Madrid en Barcelona... of zijn dat ook nog twee totaal verschillende werelden? Nee, ik vind dat die afstand niet zo groot is als... Het leek toen Barcelona ver, Real verpletterde, twee, drie maanden geleden. Ik denk dat Real wel dichterbij is dan, uh, dan je denkt. En sowieso zitten ze voor het eerst, in, uh, sinds is, geloof ik... In de, in de halve finale van de ja. Champions League. Wat gaat daar dan nu ineens heel erg goed? Nou, ik vind dat uh, hun middenveld... Dat is, uh, <laughs> dat is echt met sprongen vooruit gegaan met uh, Gabi Alonso en Kedira. Dat is gewoon een uh, heel goed controlerend middenveld. En dat hebben ze nooit gehad. Ze hebben altijd... Uh, ja, had je Diara en Gago... bijvoorbeeld toen Van Nistelrooy daar speelde... daar zat weinig uh, balans in. Nu, nu, die Mourinho is natuurlijk geen uh, kinderachtige coach. Die, uh, die uh, ziet dat wel. Ja, Mark, is dat echt een teambeelden Want uh, daar heb jij het vaker over. Hè? Je moet geen individuen smeden... maar je moet een team smeden. Real Madrid is vaak uh, verweten... dat het allemaal individuen waren. Allemaal grote sterren. Ja. Dat is dan dus nu anders? Ja, daar is Mourinho altijd wel goed in. Die... Uh, die ja... Die... Die heeft met zijn mensen het zo voor elkaar gekregen... dat ze ergens naartoe willen werken. En dat het team altijd voor het individu gaat. En dat ze dus een duidelijke structuur in het team hebben. Maar ik, wat Henk ook gezegd... ook een geweldige weer. weet weer. Er staan ook goede spelers op de goede plekken. Ja. en Een goede organisatie. Maar Uiteraard. ook allemaal... hebben ze, hebben ze er allemaal uh, voor over om met elkaar uh, dat doel te halen. Voorheen was iedereen voor zichzelf bezig. en dat, dat is de verantwoording van de coach. Ik denk dat Barcelona voor ligt op dat team. Ik vind Barcelona nog meer een team dan Real Madrid. Maar Real Madrid is uh, dichterbij aan het komen. Ook op de, op de mentaliteit van, van dat team. Het met elkaar iets uh, willen bereiken. En dus ook voor elkaar over hebben En een keertje op de bank zitten. Niet meteen zeuren. Maar, uh, maar uh, zo dat ik beter ben... Uh, voor de volgende keer dat ik wel mee mag spelen. Hoe ja, doet Mourinho dat? Want het, het lijkt toch wel dat waar hij komt dat het daar lukt. En je kan het ook andersom nog zeggen... waar hij weggaat, dat het ook weer mislukt. Want Inter is geen schim van wat het vorig seizoen was. En Real Madrid leeft ineens op. Ja, na een tijd dat hij bij Chelsea zat... heb ik daar wel eens in de keuken mogen kijken. En een van de belangrijkste dingen die, die mij daar opgevallen was... dat hij eh, een aantal spelers ook betrok van luisteren... wat willen wij bereiken en wat willen we uitstralen? Dus hij heeft gevraagd, wat willen we uitstralen? He, wat zijn de waardes van ons team? Dat, dat heeft hij met hem gesproken En toen heeft hij ook gezegd... oké okay jongens, dan gaan jullie daarvoor zorgen. Dus hij heeft ze een verantwoording gegeven. En als het niet gebeurt, gooi ik je eruit. En wie ja. waren dat? Lampard en Drokbaan ja, en zo? Ja, ja. En als het niet gebeurt, gooi ik je eruit. Dus ja, wat het heeft het. hij gedaan? Hij heeft de toppers gepakt en een verantwoordelijkheid gegeven. En wat gebeurt er vaak in de sport? De, de toppers worden, die mogen alles. En de, de minderen worden altijd aangevallen. Ja, die slechte, die wordt gewisseld weer. Nee, de toppers moeten, moet je een verantwoordelijkheid geven. En als je het niet doet, wegwezen. Dan is je spijker hard in. En, en die consequentie neemt hij ook. Dus. dus hij heeft tegen Ronaldo gezegd: Ronaldo, jij dit. En, en, en op het middenveld staan dan twee jongens. Die hebben gewoon die verantwoordelijkheid gekregen. En als dat niet gebeurt, is het ook, dan durft Mourinho in te grijpen. Nou, dat betekent dus dat je als team wel hele duidelijke waardes hebt. En eh, je weet dan ook wat de norm is. Wat moeten we ervoor doen? Dan moeten we dan dat, dat goed doen. Als dat niet gebeurt, dan is de coach die daarop ingrijpt. En dat viel me wel op bij Chelsea. Dat je dat bij Chelsea heel duidelijk zichtbaar had. Een duidelijke structuur. Maar hij pakte eerst de toppers aan. En daarna pas de jonkies. En vaak zie je he, de, de toppers, zeg maar niks tegen, want uh, ja, dan ben ik ontslagen. Hij ja. is niet tegen je gaan zijn. Nee, hij, hij heeft met de club afgesproken: luister, ik pak de toppers aan. Want die moeten het goed doen. En als ze het goed doen, krijgen ze van mij alle eer. Dus je smeedt een team door toch eerst naar individuen toe, toe te stappen. En vanuit daar? Nee, wat aan hij de heeft gedaan van. is, hij heeft eigenlijk het team betrokken bij, bij, de, bij de afspraken. Hij heeft gewoon gezegd, euh, eerst natuurlijk met, met de tops gaan luister, jullie moeten het dragen. Ja, is goed. Dan halen we de rest van het team erbij. Luister, hoe gaan we doen, jongens? Ja, we willen, willen kampioen worden. Ja, en hoe willen we kampioen worden? Ja, met passie, met uitstraling, met positiviteit. Oké. Okay. waar houdt positiviteit in? Nou, dat we allemaal gewoon aardig doen tegen iedereen. En, en, en iets uitstralen van plezier en leuk. Owee, als iemand het niet doet, mag jullie erop aanspreken. En dan hebben de spelers gezegd, dat is goed, dan mag je mij erop aanspreken. Nou, dat deed hij ook. Hij sprak ze ook meteen op aan. Ja. En dat, dat is het hele team erbij betrekken. Dus niet van bovenaf opleggen zo en zo. En dat, zo lijkt het wel. Het lijkt of hij van bovenaf iets oplegt. Maar wat hij doet begin van het seizoen... gaat hij zitten en vraagt hij het commitment. En als iemand niet, zich niet aan het commitment houdt... en als je keihard. Want je ziet de voorbereiding, zie je altijd koppen vallen bij hem. Benzema, dingen. Want die wilde dus blijkbaar een paar keer niet aan het team. Nou, is goed teruggekomen. Ja. ja, goed. Maar die heeft wel even... Oh, wacht even. Ik ben niet belangrijk. Het team is belangrijk. Ja. En dat zie je wel dat hij in het begin van de zon vindt dat interessant de, de, de, he, de, hoe ze in de zomer zeg maar, gaan trainen en wat er dan gebeurt. En dat is wel interessant om bij Mourinho te kijken, wat, dat zijn de belangrijkste weken, zegt hij ook. Ik moet al mijn spelers hebben die in die weken, want dan gaan de er, gaan er beslissingen genomen worden op teambuilding. Ja Tons? eens met deze succesformule? Nou ja, goed, wat duidelijk opvalt, is dat hij met toppers om kan gaan. Dat is al heel erg apart, omdat er andere wetten voor gelden dan voor, laten we zeggen, middelmatige spelers. En zonder hem ze voor te trekken. Maar ik heb wel eens bedacht: wat onderscheidt nou een goede trainer van een minder goede trainer? Dat is niet de sportspecifieke kennis, want dat hebben ze allemaal wel. Maar die goede trainers kennen geen angst. Mourinho kent geen angst. Van Gaal kent geen angst. Daar kunnen ze best wel eens falen. Maar ze nou. zijn absoluut uh, niet bang voor hun omgeving. Hun directe omgeving, de spelers, voor het publiek. Nee, Mourinho daagt zelfs het publiek uit. En dat vind ik ook weer overdreven. Maar het kenmerk is geen angst. En dat hebben maar heel weinig mensen. Real Madrid dus tegen Barcelona. Vier keer krijgen we die wedstrijd te zien. Barcelona? Uh, nou, het zou mij niet verbazen als vanavond Real Madrid kan winnen. Omdat uh, dan staat, wordt Barcelona nog wel kampioen. Uh, het is weer in de Champions League natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar uh, je moet Real Madrid niet uh, zomaar uh, onderschatten hoor. Want ik vind Eusil is weer uh, heel erg sterk bezig nu. En Benzema is heel goed teruggekomen nadat hij inderdaad... Uh, hij mocht eigenlijk volgens mij weg gewoon in de winterstop. Ja. En uh, toen had hij het geluk dat hij Higuain geblesseerd raakte. En toen begon hij opeens te draaien als een tierlier. Hij staat 1 op 1 of zo, scoort hij ja. nu. Hè? Dus uh, ik vind het geen... Uh, Barcelona heeft meer blessures. En Schorsingen, alleen bij Real Madrid doet alleen Ramos niet mee vanavond. Bij Barcelona doet Puyol niet mee, Busquets, Abidal... Het zijn toch wel, uh, Piqué is uh, geblesseerd of geschorst, dat weet ik niet precies. Maar het is een belang hele belangrijke speler. Nee. He? Ook niet erbij dus, nee. Dus die zijn ook niet bij, dus uh, ik, ik denk dat vooralsnog Real Madrid wel een kans heeft. Ja, nou, Mark, hier is misschien wel interessant dat hier jouw uitspraak ever change a winning team wel opgaat. Want als je vanavond wint, wie het dan ook is, dan heeft de tegenstander uh, binnen een paar dagen uh, nog in elk geval die wedstrijd in zijn hoofd. En weet hoe hij dan moet inspelen op die nederlaag. Ja. Ja, goed, Dus dan moet je verrassen. verrassen. Everchange Winning Team bedoel ik niet mee dat je elke week moet veranderen. Want dan wordt het natuurlijk een chaos. Dan loopt iedereen door. Maar elkaar. deze reeks van vier Maar als je, als je een bepaalde reeks draait. En, en, en de kunst is om op het juiste moment te durven veranderen. Dat is ook weer left natuurlijk, als coach. zijn. Op het juiste moment dat te doen. En vaak doen we het pas als het fout gaat. Ja, ik, en herinner, moet me, zitten. ik herinner me van Van Gaal. Die zette een keer in een uitwedstrijd tegen Real Madrid. Edgar Davids in de laatste vier. Dat, was ja. wel wat, dat ja. is wat jij beschrijft. Ja. Want Davids speelde gewoon linkshalf, weet je wel. Maar ja. die moest toen uh, achterin. Uh, Centraal spelen. Ja, Michels ja. met Haan, dacht ik ook. In 78 uh, of Ja, 74. 74. ja. ja. He, Dus. 74. Uh, ja, maar, dat... maar goed, dat spreken we ook over mensen zonder angst. Waar ik het net over had. Die gaan gewoon hun eigen gang. Ja, en, en, en daarin zit natuurlijk ook de intuïtie van een coach. Want uh, Ik denk echt, intuïtie is verstand met haast. Intuïtie is, is verstand, verstand met, met haast. haast. Met andere woorden, we weten het wel, maar zij durven het ook meteen te doen. Maar ja. anderen, die weten het wel, maar die durven het niet. De de intuïtieverstand met haast. Weer het woord durven elke keer gebruik je ja. natuurlijk. Ja, en als coach zijn er dus, dus ook je intuïtie durven te laten spreken. Ja. En dat doet Mourinho. Maar wat, wat maar hij, hij heeft... heel goed doet is op het begin van het seizoen... zegt hij de structuur uit. Maar hij schijnt ook met uh, bepaalde wetenschappelijke principes te werken. Heb je ja. daar nog wat van uh, nou, wat, wat, wat, gehoord? Nou, wat natuurlijk bij Chelsea toen ook uh, gestart was... toen hij daar was, dat was uh, het Milan Lab, zeg maar. Alles wordt gemeten. Ja. Daar is hij ook voorstander van. Innovatief zijn, een meet is weten... En ja, ik heb ook bij hem geleerd... statistieken meten het proces. Het scorebord meet het resultaat. Dan ben je al te laat. kun je niks meer doen. En je weet ook niet wat fout is gaan. Dus volgende keer gaat het weer fout. Dus meet je proces. Als je statistiek gebruikt... weet je precies daar, dat punt... moeten we meetrainen trainen of moeten we misschien een andere speler hebben... of moeten we verbetering doen... En dat gaat goed. Maar vaak is vliegen. het, het Was slecht vandaag. Ja, wat was slecht? Maar je zegt niet meten, maar net had je het over intuïtie. Dat is bijna is wel weten, en is impliciete kennis, maar bijna en, en, tegenovergestelde. Intuïtie is verstand met haast. Ja. Dat betekent je verstand vanuit je statistieken. Ook durf oh, meteen ja, in te grijpen. Ja, dat is ook verstand. Ja. Ook meteen durven in te grijpen. En de goede coaches die hebben aan drie statistieken en meteen een omzwaai in, de, in, in een opstelling of dingen, die maken net de goede keuze. Maar vanuit hun. Uh, vanuit hun know-how wat ze krijgen via statistiek. Hoe vind jij dat Cruijff heeft gezegd dat uh, van de toekomst alle computers weg moeten? Bij ja, vind ik uit de tijd. <laughs> uit de tijd? Ja. Ik, uh, ik snap wat Cruijff wil. Cruijff wil weer terug in jeugdopleiding, want dat is een heel ander verhaal. Jeugdopleiding. Waarvoor heb je jeugdopleiding? Om spelers op te leiden om het eerste team te komen. Dat betekent dat je het individu moet aandacht moeten besteden. En uh, dat is een heel ander verhaal. Maar het individu kun je ook verbeteren... door met innovaties een stukje te helpen in zijn goede voeding. Met innovaties te helpen om hem uh, met videobeelden te laten zien... van kijk, ja. dus, wat doe je nu? Waarom ja. doe je deze keuze? Ja, dat, is, ja. dat, is eigenlijk, dat mag allemaal niet die, meer. Die keuze moet je misschien wel doen. Ik vind, sporters moeten bewust zijn van de dingen die ze doen... waardoor ze dus ook uh, sneller dingen, keuze kunnen maken. Gezond eten, ja of nee. Daar kun je met innovaties... Uh, prima Denk je dat helpen. het uh, angst is... Uh, dat hij onwetend is op dit gebied... en dat hij dus bang is voor uh, progressie in de begeleiding van, uh, uh, van sportdiensten. Ik, ik denk dat het probleem meer is, uh, dat zie je vaak bij innovatieveranderingen... elke innovatie elke verandering is weerstand. Waarom mensen weten niet, wat het heb ik eraan? Vroeger was het allemaal veel beter? En hoe weet jij dat het werkt? Dus als jij niet weet wat die innovatie inhoudt, ben je er altijd tegen. Mensen moeten eerst herkennen, wat het heb ik eraan? What's in it for me? Wat, wat heb ik eraan? En als ik die statistieken zie, waar jij ook de laatste weer hebt gezien. is je erg statistieken zit, dan vraag ik, wat hebben we eraan? En ik zie dan op een gegeven moment wat je eraan hebt. Dan ga ik het toepassen. Maar dat betekent ook wel even moeten bestuderen. Even inzien van, heb ik daar iets aan? Ja of nee? Maar dat betekent wel dat je open moet staan om een, een vernieuwing te doen. Als je daar al meteen al van je afzet. Ja, dan zeg ik al, dan blijf je stilstaan. Stilstaan is dus achteruit. geen concurrent gaat je voorbij. Ja, maar maar je ik snap we... zijn principe wel van het individu. We gaan het allemaal even op ons in laten werken tijdens de muziek. En dan praten we zo meteen verder onder andere over Olympische Spelen... en over regels voor vrouwelijkheid. Was een fiction plane met twee sisters. Sport kort. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel vertrekt morgen... bij de derde race in de Formule 1 opnieuw van pole position. In Shanghai was hij in de kwalificatie veel sneller dan Jensen Button... die tweede werd. Lewis Hamilton zette de derde tijd neer. Vettel won de eerste twee races van dit seizoen... nadat hij van pole position was vertrokken. De Spanjaard David Ferrer heeft de finale bereikt... van het tennistoernooi in Monte Carlo. als vierde geplaatste Ferrer was op het gravel in twee sets... te sterk voor Jurgen Meltzer uit Oostenrijk. Het werd 6-3 en 6-2. Ferrer treft in de eindstrijd de winnaar van de partij... tussen Rafael Nadal en Andy Murray, die nu bezig is. Nadal won de eerste set met 6-4. Jesse Kalung heeft zich niet geplaatst voor het ATP-toernooi van Barcelona. Kalung ging in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in drie sets onderuit tegen de Rus Donskoy. Hij had de winst in de partij in de tweede set voor het oprapen, maar verloor na een 5-1 voorsprong alsnog de set en de wedstrijd. Thomas Schorel staat morgen in de finale van het challenger-toernooi van Rome. Hij versloeg Andreas Beck in drie sets. Het is de derde challenger-finale in de carrière van de 22-jarige Schorel. Hij neemt het morgen op tegen Martin Kliesan uit Slowakije. En Marianne Vos heeft de Ronde van Drenthe gewonnen. Vos was in de derde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen de snelste in de massasprint. Ze liet in Hogeveen Kirsten Wild en de Italiaanse wereldkampioene Georgia Bronzini achter zich. Haar ploeggenote Annemiek van Vleuten blijft leidster in de wereldbeker. Wij even volgen het sportforum met Tonboot, Mark Lammers en Henk Spaan. Een, um krachtige en ervaren persoon moet leiding geven aan het project om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Dat is een uitspraak van Joop Albeda. Ik citeer dan even. Albeda zegt, ik denk aan een sportpersoonlijkheid van statuur in de kracht van zijn leven. Zo tussen de 40 en 50 jaar. Iemand die van de Olympische Spelen van 2028 echt zijn levenswerk kan en wil maken. Ik zeg, jullie, jullie voelen de vragen aankomen. <laughs> die is niet tussen de 40 en 50. Nee. Sorry. Ja, wie... Is dan de vraag? Nou, ik ben het wel met Joop uh, Abadij eens. Het, uh, dat, daar moet er echt een, uh, één figuur voor staan. En nu is het een organisatie die, die af en toe hoort. Maar er zit, zit, zit nog geen beeld bij, nog geen waarde bij... nog geen uitstraling bij. Ik zou je het zelf willen doen? Uh, uh, nee, nou, ik denk dat, uh, dat daar uh, veel betere voor, uh, voor zijn... die nog veel uh, meer kracht uh, misschien wel uit kunnen stralen. Pieter van de Hogeband, uh, Richard Krajcik... dat soort jongens, ik uh, denk dat die... Uh, dat die ook in heel Nederland uh, de mensen mee kan krijgen. Ja, maar niet in heel Nederland. Het moet in de hele wereld eigenlijk. Ja, maar eerst, ik maak me eerst zorgen dat Nederland er eigenlijk echt wel voor gaat. Want in Den Haag zeggen ze, ja, we willen het heel graag. Maar uh, als ze praten over financiën, dan is het... Uh, oh nee, dat gaat niet. Hm. Ja, dan... Wanneer ga je er echt voor, voor de Olympische Spelen? Wat moet je dan allemaal mee hebben? En wie moet je dan allemaal mee hebben? Ja, ik denk het belangrijkste de politiek, want die moet met geld komen. En dat lijkt me heel erg makkelijk, ondanks de crisis... maar ze hebben als doelstelling Nederland bij de eerste tien. We hebben het dus nu over topsport. Dan ben je bijna verplicht aan dit soort plannen mee te doen. In ieder geval moet het inderdaad een krachtig persoon zijn... die alles coördineert en de, de boel in gang zet. Maar dat is weer een open deur, want we hadden het net ook over... als je de goede personen hebt... Dan hoef je niet eens meer een structuur te hebben. Dan is de organisatie wel goed. Ja, de, en dat is een heel groot probleem. Dat, uh, die personen van de hoge band kwam bij mij ook meteen op. Ja, en, die is zelf en, nog en niet vroeg zo vroeg, harde, Mark, harde, toch? Nee, maar dat ik... komt bij mij ook op. Ja, maar Hek, van de hoge bent... band, als je daar uh, zijn rechterhand <laughs> maakt. <je, 62>. Rechterhand <laughs> maak je een Heding. En linkerhand maak je een innovatief persoon die, die voor de vernieuwingen zorgt. Dan heeft ook hij een goed team om zich heen. Sorry, Wie zei je in het midden dan? Nee, als, als Van de Hoogland zegt ja, nou, dat zou gaan doen als een boegbeeld. En hij heeft aan zijn rechterkant, uh, rechterhand heeft Guus Hidding achter hem. Met al zijn ervaring in alle culturen en al zijn uitstraling in al die landen. En je hebt aan de linkerkant van hem nog een ervaren iemand. Die zorgt dat er, dat er ook echt vernieuwend uh, richting uh, 2028 gewerkt wordt. Ja, dan heb je daar gewoon een sterk team waar iedereen, iedereen kent hem. En dat is een uitstraling. Ja, nou, nu blijft er beter te hangen, hangen in, er is een plan, maar wie trekt dat plan? Ja, ja. maar goed, daarom, hij wordt nu praktisch albedaar. En jij zegt aan de linkerkant die en aan de rechterkant die, albedaar moet daarbij zitten natuurlijk. Ja, dat, is dat, is, gewoon is, dat is die doen. linkerhand. Uh, oh, okay. dat, die heb je hebt Joop al, ervaren ja. uh, rot bij die alles weet van de Olympische Spelen... technisch directeur is geweest... innovatief, van Spelen, innovatief is, ja. en aan de rechterkant Guus Hidding. Dan denk ik dat Pieter het heel goed kan. Ja. Uh, maar hij heeft wel die twee handen nodig... om daar om met z'n drieën een, een goed team van te maken. Het punt is alleen dat Pieter dat zelf nog niet helemaal wil, hè? Omdat ik denk dat, uh, dat, dat hij te bang is dat hij het allemaal alleen moet doen. Maar dat hoeft hij helemaal niet te alleen te doen. Alleen hij wordt het boegbeeld. Alleen hij moet een goed team om zich heen hebben. Wat is het budget voor zo'n uh, comité? Hoeveel geld hebben ze nodig? Ja, dat, dat, is, dat is nou uh, waar Joop ook zegt. Van, luister, als, als, we, als we daar een persoon een miljoen? Kunnen, voor Lim spelen? Nee, veel meer dan. Nee, maar ik bedoel om het op gang te brengen. Ja, dat Want eigenlijk... van de Hoogland moet dan betaald worden. Ja. Die wordt dan een soort uh, ambtenaar. Zeg geen ja. miljard. En gooi dat in het, uh, in het totale budget? Uh, ja, <laughs> ja nou, in ja. het ministerie ja. van, uh, van uh, Sport. Daar ben ik een voorstander van. Ja. Want bijna heb je dat nodig. Als je zo praat en over 1928 praat, want het is nogal wat. 15 jaar, 20 jaar. Kijk je naar voren natuurlijk. Ah, jongens, het gaat eh. verder. Het is het ministerie van Gezondheid misschien wel. Ja, maar de ministerie als, als van sport komt op scholen, dan is het voor de gezondheid ook veel beter. Het ja, maar hij vraagt om een budget. En dat is ja. het ministerie van Sport. Heb je dat budget? Ja. En gooi er 3 miljard, is heel weinig eh, voor zo'n ja. ministerie. Nou, dan hoef je je daar geen zorgen meer maar over te maken. Maar krijg je dat er door in deze tijd? Ja, maar ze hebben het zelf gezegd, die politici. Die hebben het als doelste. Ik heb het niet om gevraagd. Wij hebben het niet om gevraagd. Nee, Nederland, bij de eerste tien van de wereld. Nou, dan moet je ook middelen daarvoor ter beschikking stellen. En de politiek, die heeft gewoon een perfect middel... want het gaat heel slecht met onze jeugd. Obeestas verhalen, jongens, het is schrikbarend. Het wordt gewoon... We hebben het vaak over de voeding, maar de voeding... ze zijn iedereen, elk is meer bewust van de voeding... dan twintig dan jaar geleden aten we alles. Het is, die kinderen bewegen nog maar een vierde... wat wij vroeger bewogen. Ja. Wij waren vroeger op pleintje aan het voetbal en het hockey... de hele dag van ze half vier tot half acht. Uh, je was aan het hinkelen op schoolplein. Nu roepen uh, juffrouw op schoolplein niet rennen, niet rennen. <lacht> Jongen, kom op. Ja, want het, die stoeptegel legt daar kunstgas neer op dat op schoolplein. En zet daar digitale borden op. Uh, en, en je schiet er tegenaan krijg krijgt groen licht. Uh, bewegen. Ja, maar de Olympische dus... Spelen kan daar een middel zijn om die gezondheid weer beter te krijgen. Dus, dus wat, wat Ton zegt, 3 miljard vanuit de gezondheid. Om kinderen, dat win je terug door die kinderen in beweging te krijgen. En het is wel gaaf als je met z'n allen ergens naartoe werkt. Dat gezamenlijke doel. Volgend onderwerp. Totaal ander onderwerp. Is ook volgens mij nog nooit ter sprake geweest hier. Hoewel misschien er was een akkefietje in het verleden. De Internationale Atletiek Federatie heeft nieuwe regels uitgewerkt. Die bepalen of atletes vrouwelijke atleten dus, met een teveel aan testosteron... mogen deelnemen aan vrouwencompetities. En de IAAF heeft daarbij bepaald dat vrouwen met een teveel aan mannelijke hormonen... mogen deelnemen aan vrouwenwedstrijden, wel dus mogen deelnemen... als zij in de wet ook als vrouw zijn erkend. En de voorwaarde is dan dat hun testosteronwaarde lager ligt dan die bij mannen... en dat hun lichaam geen profijt trekt uit het hogere gehalte aan hormonen. Hoe willen ze dat doen? Iemand die daar iets over kan zeggen. Ja. Je overvalt me een beetje. Want het ja. laatste wat je al zegt. Hoe is dat ooit te meten? Nee, maar ik begrijp, ook, ik begrijp niet dat dit plotseling onderwerp is in de krant. Want ga er maar eens over nadenken als het op grote schaal voorkomt. Nee, maar op grote nou schaal ja, komt het komt uh... toch niet... Naomi van Huis is toch geen. Uh, man, nee, denk nee, ik? nee, nee, nee, okay. nee. Maar wij hebben wel uh, vaak in China geweest. waar we daar gespeeld hebben bijvoorbeeld. En daar ben ik achter gekomen dat wij hebben. de controles in het land zelf. is het is, is Olympisch Comité verantwoordelijk voor van dat land. Bij de wedstrijden is vaak de FIA. of de internationale boord uh, doet die controle. Maar als je eigen land niet controleert. En je hebt geen wedstrijden in dat jaar. Kun je natuurlijk heel veel winst halen door testen rond te slikken. En bij ons we keken ook wel eens een beetje raar. Die Chinezen dachten dat het een man was als je er tegen moest spelen. Ja. Zijn stemgeluid en, en, en, en de haargroei. Dus daar hadden wij ook wel eens twijfels bij. Uh, dus dus, dus het, gebeurt, het gebeurt zeker. Want ja, testosteron goed, is natuurlijk je, binnen een bepaalde tijd uh, zo uit je lichaam. Ja, maar je gaat mij toch niet vertellen dat in het land zelf de WADA niet kan controleren. Of iets dergelijks. Een, een ja, internationale organisatie. Het NOC of het IOC niet kan controleren. Daar geloof ik niks van, uh, Mark. Nee, daar, goed, daar, weet, daar weet ik te weinig van. Maar dat waren toen de tijd verhalen dat in China uh, de controles... Uh, uh, ja. Een beetje door de vingers. Af. De discussie is natuurlijk op gang gekomen vanwege die geruchtmakende affaire... rond die Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya... die in de zomer van 2009 goud won op de 800 meter atletiek in Berlijn... en echte mijlenver voor was op de rest. Maar Mark, jij hebt hier dus wel eens mee te maken gehad. Kan je dit ook echt heel goed meten? Kan je dan zeggen van nou, je testosterongehalte is zus en zo... en dat is dus te hoog? Ja, dat is bij elk individu, als een man. elk individu anders. Ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er een mannenstest testosteron veel lager is dan, dan, dan, een, dan misschien een vrouw die heel hoog zit. Ja. ja, dat is zo lastig, want dat is zo individueel uh, afhankelijk. Maar is dit wel een probleem in de sport, dus? Want we kennen dan nu dat, dat, dat grote voorbeeld, Semenya. Nou, ja, dat ligt maar... eraan. Ik vind als die, als die landen echt allemaal zelf goed controleren, dan uh, hoeft dit geen probleem te zijn. Nou, ja. ja, maar ik vind het een goede vraag, Henny, want, of Henry, want. Uh, je hebt het nu over een geval in 2009, was ja. dat? Ja. 2009. Heb je het over één geval? Misschien in dit decennium. Waar maken we ons druk om? Ja. Vroeger had je Tamara en Irina Pres van de Sovjet-Unie... kogelstoters en uh, discuswerpsters. Met Fanny Blankers, hoe heet het meisje? Schauk, uh... Zij, heet, uh, ja, Fukuma Foukema, ja, ja. ja. Dat was precies hetzelfde. Ja. En daar was het niet eens bewezen. Ik vind... Dat, uh, ik begrijp niet waar, waar men zo druk over maakt. Als het echt een probleem zou worden, dan moet je er eens over na gaan denken. Dan gaan wij ons druk maken over de eredivisie. Want uh, er is spanning op vier speelronden voor het einde. Dat komt uh, ook weer omdat FC Twente en PSV afgelopen zondag allebei gelijk speelden. Twente tegen Roda, PSV speelde 2-2 tegen Heerenveen. En Ajax won van Groningen en is ineens weer terug in de titelstrijd. Gaan we dit houden tot uh, het einde van het seizoen? Of gaat een van deze toch weer steken laten vallen? We zagen eerder dit seizoen vaak als Ajax er weer bijna bij was... dat ze dan zelf het weekend daarna weer punten verspeelden. Dat de spanning er weer afleek. Voor in elk geval een top drie. ik. Ja, ik denk dat het uh, zo blijft. Dat het gewoon tot de laatste dag spannend blijft. Want uh, het zijn alle drie in principe een beetje labiele ploegen geworden. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Hebben we dat dan te danken aan een hartstikke leuk... gelijkmatig niveau tussen alle ploegen? Of is dit, wordt dit een kampioen van armoede? Nou, ik vind, uh, ik uh, vermaak me altijd best met die Eredivisie. Uh, het niveau is niet sky high, maar uh, ja, je ziet uh, leuke wedstrijden. En, uh, dus dat vind ik, vind ik een beetje onzin, kampioen van de armoede. Ja. Nee, uh, degene die kampioen wordt, die zal denk ik mentaal het sterkste zijn. Ton, even één dingetje uit de wedstrijd van PSV pakken van afgelopen weekend. Waardoor het nog 2-2 werd. Waardoor PSV nog een punt pakte. De jouw zo geliefde Ola wonen haalt iemand onderuit op een 16-meter-streep. Uh, scoort daardoor. Wat vind je daarvan? Nou ja, ik ben daar een tegenstander van. Ik ben ook coach. Kijk, dat is al een En uh, PSV zei dus zelf: slimmigheid. En die ook, toen hij die man trapte op zijn voet. Ik weet niet meer. Die van ADO. was slimmigheid. Ja, dat zei hij nee. zelf toen, ja. Ja, maar ook uh, technisch directeur uh, Marcel Brans vond dat slimmigheid. Ik ben erop tegen, je moet het gewoon met voetbal doen. En ik ben er... Hier, hij speelt nu niet, van he, hem Is dat ook slimmigheid, allemaal? De he, Hemsting. Dus, ja. Nee, ja, maar goed, hij was ook geschorst voor vier wedstrijden, he, pas geleden. He, dus doe het gewoon op de, op de goede manier, want dit krijgt PSV op zijn boterham terug. De volgende keer, als er zoiets gebeurt en het niet waar is, wordt er wel gefloten. Ze hebben alle drie te maken met uh, blessures, met schorsingen. Wie heeft de sterkste selectie nog over, Mark? Nou, wat je vaak ziet is hier dat de underdog uh, vaak een voordeel heeft. Maar wie is de underdog nu nog? Ajax. Ja. Omdat niemand ze... wacht van Ajax dat ze het nog gaan halen. En die Omdat ze die zijn underdog. En dat is toch wel fijn. Uh, wat ook heel fijn is voor Ajax, denk ik, dat er een, een gezamenlijke vijand is gevonden. Uh, daar is dat gedoe bij Ajax. Wij gaan gewoon onze eigen dingen doen en wij, we zullen ze laten zien. Uh, dat is de kracht van Ajax. Daarnaast vind ik dat PSV uh, wel weer een stukje verfrissing heeft door Lens daar uh, te zetten. En ja, wat, we net ook, uh, wat Henk ook al zei, van, uh, de, de, er is wel iets positiefs aan de gang. Uh, dus daarin... Uh, maar die zijn ook op hun tandvlees. Ja, okay. En ik, ik, ja, de andere jaren is het ook vaak bewezen dat degene die, die van het tweede plan afkomt, de underdog, die had het op het eind nog. Want die heeft die spanning niet. Die mag lekker spelen. En die anderen zitten toch met een stukje spanning voor de wedstrijd van oh het zal toch niet fout gaan. Ja, maar ja, ik vroeg terecht, ik vroeg expres wat, wie dan de underdog hier ja. is. Want je kan natuurlijk ook zeggen dat FC Twente de underdog is. Omdat dat niet uit de traditionele top drie komt. En die staan toch prachtig bovenaan. Ja, voor mij niet. Want die waren vorig jaar kampioen. En ze hebben het relatief zelf team. Ja, maar als je Ajax nu de underdog gaat noemen... en iedereen dat de underdog gaat noemen... is het de underdog nee, niet meer nee, natuurlijk. dat, dat klopt, Tom. <laughs> op, <laughs> op dit moment is dat zo. Wie is de underdog? Nou, uh, Ajax is de underdog, want die uh, waren uitgeschakeld. Ja. Die zijn teruggekomen. Uh, PSV en Twente laten nu punten liggen. Die hebben dus uh, donderdag nog uh, zware wedstrijd allebei gespeeld. Uh, dat, dat zal misschien wel weer gevolgen hebben op, Arsene, op uh, zondag, weet je wel. Dus... Um, ja, de PSV moet nu toch tegen Herakles? Ja. Dat is toch een ontzettend moeilijke wedstrijd. Ploeg die, die kleine, kleine rap uh, aanvallertjes allemaal. Die om die boomlange Rodriguez en Marcelo gaan heen dartelen. <laughs> waardoor deze mannen weer uh, van alles onderuit moeten schoppen. Waardoor ze misschien wel een rode kaart krijgen, et cetera. Kijk, als we naar de stand gaan kijken... En dat is ook nog belangrijk, vooral omdat er nog maar zo weinig mensen uh, wedstrijden worden gespeeld. Zat Twente bovenaan, Psv op één punt en Ajax uh, op drie punten. Dus Psv op twee punten trouwens, maar, ja. op twee punten. Even ja, dat scheelt, uh, scheelt veel. Ja, klopt, die is heel... klopt. maar die heeft wel een doels, wel een heel goed doelsaldo. Sal, en het is duidelijk, dus statistisch heeft Twente gewoon de beste kans, gewoon omdat ze bovenaan staan. We hadden het net over statistieken en. Uh, bij Ajax is het zo dat, dat de enige ploeg is die het niet in eigen hand heeft. Nou, de tweede plaats wel natuurlijk. Maar de tweede, maar niet de, plaats niet dan, de kampioen. Nee, we nee, hadden we het over kampioen. Omdat de laatste wedstrijd Ajax-Twente is, Ajax Twente is ja. ja. Ik wil tot maar besluit. Is, of PSV staat boven hen natuurlijk. Ja. Dus die is onafhankelijk van die wedstrijd. Ja, tot besluit van u alle drie. Graag één woord. Wie wordt de kampioen, Ton? Uh, statistisch Twente. Mark? PSV. Henk? Nou, dan zeg ik Ajax. Nou, dan hebben we <laughs> voor alle drie één. Dan zijn we er weer niet uitgekomen. Dank allen voor uh, de komst. En volgende week is er weer een sportforum. Um, het laatste nieuws in deze uitzending komt uh, ook van voetbal. In de Premier League in Engeland is uh, gevoetbald. West, Ham, uh, West Bromwich Albion speelde tegen Chelsea. Dat werd 1-3. Everton Blackpool eindigde in 2-0. Johnny Heitinga van Everton werd na een kwartier al gewisseld... vanwege een blessure. West Ham United tegen Aston Villa eindigde in 1-1. Blackpool tegen Wigan Athletic 1-3. En Birmingham City... City tegen Sunderland eindigde in 2-0. Onder andere wordt nog gespeeld in deze competitie-ronde Arsenal tegen Liverpool. De stand is nu zo dat Manchester United op 69 punten staat, uit 32 gespeeld. Arsenal staat daar 7 punten onder, maar wel een wedstrijd minder gespeeld. En Chelsea staat op 58 punten. Heeft ook een wedstrijd minder gespeeld dan Manchester United. Manchester City staat vierde in Engeland. Onderaan is het moeilijk voor Blackpool, voor West Ham United, voor Wolverhampton en voor Wigan. Dat heeft 31 punten, één punt minder dan de twee ploegen die daarboven staan. Dan nog de Duitse competitie. HSV tegen Hannover 96 werd 0-0. Elia en Van Nistelrooy speelden, speelden daar de hele wedstrijd mee bij HSV... Köln tegen Stuttgart eindigde in 1-3. Kaiserslauteren FC Nürnberg 0-2. Wolfsburg St. Pauli 2-2. En Hoffenheim tegen Eintracht Frankfurt eindigde in 1-0. Braafheid en Babel speelden daar 90 minuten mee bij de winnende ploeg bij Hoffenheim. Vanavond nog werden Bremen tegen Schalke 0-4. En morgen... Onder andere Borussia Dortmund tegen Freiburg en Bayern München tegen Bayer Leverkusen. Dortmund is hier koploper met 66 punten, 5 punten daaronder Leverkusen. En Hannover staat op 12 punten van koploper Dortmund op de derde plaats. Gevolgd door Bayern München, dat dus nog in actie moet komen. Tot zover deze langste de lijn. We zijn om 7 uur bij u terug met onder meer voetbal in de eredivisie. Vitesse tegen Groningen, NAC tegen Excelsior, Roda VVV en de topper om de vierde plaats... AZ tegen Ado. Nog een fijne avond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Vitesse Groningen. Dit is toch een eigen goal? Ook. Roda TVV. De Ribaan vind die nac Celsius. En AZ-ADO. En nu kan AZ wel drijvend worden. En ook de finale play volleybal, handbal en kortbal. NOS langs de lijn. Zo meteen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.